vrijdag leed hij een gevoelige nederlaag toen een rechter een pakket bezuinigingen afkeurde. Volgens het Hof zouden de bezuinigingen alleen ambtenaren, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden treffen. En dat is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De centrumrechtse regering van premier Kwelliou wilde met de maatregelen 1,4 miljard euro besparen. De premier kondigde aan dat de regering nu extra moet bezuinigen op zaken als zorg en onderwijs. Daardoor zullen meer mensen hun baan verliezen, zo vreest de premier.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 Nou, de... ik hoor mezelf ook niet. Ah. Laat niet uit, maakt niet uit. Laat me lekker wat langer klinken. Haar stem is als een waken voor het stedelijk ontwaken. Haar muziek is vol van vuur, Hekte en avontuur. Ze houdt van leuke dingen om de nacht te laten zwingen, Adeline, gelukkig geen muziekmachine. Adeline. Leuk om je te zien. Voor mij de koningin van de Hilversumse zien. De koningin van de Hilversumse zien. Ja! Yeah! Wat is het toch een schatje, hè? Dr. Bongo Brain, oftewel Nico Christiaanse. Nou, ik had het ook wel even nodig, want ik zat hier eerlijk gezegd net even in tranen. Omdat ik... Ja, ik had... Uh, welkom, welkom, lieve luisteraars. Ik, heb, uh, ik kom hier aan in Hilversum en dan blijkt iets wat ik dan via het kuttige internet heb opgestuurd... dat dat gewoon niet is aangekomen. Ja. En het is wel eens een heel mooi interview wat ik had met Simon de Jong. Nou goed, dan ga ik het op Soundcloud zetten en weet ik veel wat. Maar het is wel ongelooflijk afknapper. Dit even terzijde, maar nu ga ik weer heel vrolijk worden. Groentevrouw is een paar dagen weg, vandaar dat je, dat je Nico hoorde. en de kop. Uh, ik, ik ga iets leuks draaien waar ik vrolijk van word. Muziek van Beans en Fatback. Hè? Dat is Onno Smit en Paul Willemsen en hun companen. Nou, de band die zich noemt uh, naar dat echte Cajun-eten... zoals het in het zuiden van de VS populair is. Ze hebben een nieuwe platen uitgetiteld With Skin Attached. En dan staat er in het cd-hoesje cd ook nog eens als ondertitel. As if plain fried fat just isn't enough. Nou goed, uh, het is een heerlijke plaat, vind ik. Trouwens ook echt een band om live te zien.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 It's that same old thing. Each and every night datzelfde. Het is datzelfde. Het is gast hier live in de studio. Dat is dan wel weer een, uh, een opluchting, maar. Er, wel een paar interviews. Nou, ik, ik, ik had een heel mooi gesprek met uh, documentairemaakster Simonke de Jong... die afgelopen Itva weer hoog scoorde met haar laatste documentaire... getiteld The Only Son... over een uh, verwesterde uh, Tibetaanse zoon die het niet opbrengt... terug te keren naar het dorp waar zijn ouders hem nodig hebben. Dat interview is niet aangekomen, wat natuurlijk ruimzalig is. Ik moet ook echt een glaasje water hebben. Ik ben helemaal, helemaal uitgedroogd, maar goed. En... Uh, uh, ik ga iets anders laten horen. Dus uh, ik, ik heb net al een traantje gelaten, maar goed. We, gaan, uh, we hebben wel andere dingen, die zijn gelukkig wel allemaal aangekomen. Uh, ik sprak Aglaya Fischer, voorzitter van het Nederlands Studentenkamerorkest... het Nesco en uh, dirigent Harmen uh, Knossen. Want ze trekken nu door het land met uh, een groot programma... met onder andere de Negende van Beethoven. Nou, uh, illustrator, dat illustrator-striptekenaar Tipex, hè, niemand noemt hem ooit nog Raymond Coot... tweeënhalf uh, jaar bezig is geweest met het boek Tipex, Re Tipex Rembrandt. Nou ja, dat is volkomen begrijpelijk als je het resultaat ziet. Hij is werkelijk uh, in het leven van Rembrandt gedoken. Ik was bij de eerste keurige presentatie uh, in de oude tekenschool van het Rijksmuseum... Nou, een hoorspel op herhaling, weer iets moois. We gaan twintig jaar terug in de tijd, 1993. Caro, het grijze uur. En dat is het uur tussen het einde van de nacht en het begin van de ochtend. Een drama tussen een man en een vrouw. Maar ja, dan wel een hoer en haar klant. En daarachteraan nog een fijn uh, oud hoorspelletje van veertig jaar geleden. Uh, ik liet wel een paar van horen. Uh, ze komen allemaal uit het VPRO-programma Nova Zembla. Alle hoorspelmiddelen zijn hiervoor uit de kast getrokken. Hij is wel geestig. Goed. Uh, vaste Meuk, uh, een vers mysterie van Emily. Uh, track Tracers en een gesprek met Riks. Allemaal dankzij Jan Nemaus. Verder Co, die nog uh, meer gedichten vond uh, over de nacht. En Marjolein probeert of ze welkom is... Uh, bij het verjaarsfeestje van Ene Mark. In Alvand Rijn. En Adel Snijders uh, voelt zich dit keer de directeur van de spoorwegen. En F. -punt Starik, ja, die linkt dit keer met Randy Newman. Hij ontvouwt een wonderlijk ideaal... Maar ja, smijt toch ook weer weg. Goed, dat is allemaal straks. Uh, tot slot nog even de website. www.adelinevanlier.nl Podcasten kan je, kan je natuurlijk alles in. Je kan terugluisteren. Uh, je kunt ook mailen naar hetgoedeleven@karo.nl. Je kunt mij bevrienden op Facebook. Adeline van Lier. Daar zet ik in ieder geval al die podcasten op. En uh, Twitteren doen we ook nog. Uh, dat is dan @nacht En ah, Nou, laat ik het goed zeggen. Nacht. N8 VH Goede Leven. Nou, dat was het wel zo'n beetje. Jongens, nog een keertje doen. Ja, dan Ik vind het echt een uh, heerlijk. Zeg, een aantal jaar geleden maakte ik een reportage over een, een groep dak- en thuislozen. die wekelijks samenkomen om uh, voor een paar euro en een kop koffie gedichten. en verhalen te schrijven. die dan verschijnen in de Dak- en Thuislozenkrant. Um, sinds een aantal jaar doet Christine Otter dat. Uh, maar in mijn tijd niet. Maar het leuke is dat ik uh, in de verslagen die ik uh, van haar gelezen heb. ook uh, in de krant. dat daar een aantal uh, schrijvers uh, nog steeds aanwezig zijn. die ook in de tijd al waren. Dit is, dit, dit, uh, ja, ik moet eens een noodgeven... maar dit heb ik tien jaar geleden gemaakt. Ik zat gisteren te beter, ik stond met iemand te praten. En ik had een kwartje toen ik met het gesprek begonnen. En ik vroeg ze af en toe aan nou een beetje langsleid... ik een beetje onhandig. En toch kwamen er twee, een bedacht er vijf... en de andere bedacht zes gewoon onder het praten. En ja. Kerstmis in de Baaius. Oh wat zijn we heden blij. Het is herst, koud de maatschappij. Ik kots, spuug en korts het uit, mieter door de hele kluit. Ik zit op straat en drink wat bier. Geen geld voor het café, dus zit ik hier. En krijg nou helemaal de pleuris. Als het niet de nieuwe buurtregisseur is, heb je mij met mijn biertje gezien? Hij is een regelrechte Robocopmachine. Of ik even mee wil lopen. De computer vond nog wat van me open. En alle burgerklootjes zingen. Ga je, vier maar lekker Kerstmis in de baies. Na mijn laatste blik: kattenvoer kan ik zeggen. Ik heb geen honger meer. Nu nog een vrouw, een huis, een auto, een hond, een kerstboom, een gouden kettinkje, een staatslot, meerdere. Een mooi voederbeeldje, een poster van Jennifer Lopez. oh ja, en een blik kattenvoer voor morgen. Ja. Goede raad. In een lacher huist meestal een prettig mens. Menig wetenschapper is te vroeg doodgevonden... omdat hij het lachen te laat had uitgevonden. Dus nu het nog kan, lach nu, lach nu. Kijk om je heen, leef het leven... Niet te letterlijk, want lachen is niet besmettelijk. Als je de rijkdom van de armoede ziet, wil je de armoede van de rijkdom toch niet? Eh, jullie hebben allemaal een uh, briefje gevonden met de afspraken. We hebben er inmiddels zoveel dat ik dacht, ik zal het maar eens uh, even netjes uittypen. Dan kunnen jullie het beter uh, onthouden. Volgende week maandag gaan we naar de uitvoering van uh, collage, druk. Waarin een tekst van Henk wordt gezongen en een tekst van Lenny gesproken. Voorgedragen, gespeeld, hoe je dat noemen wilt. Uh, de voorstelling begint om half negen. Voor de mensen die niet mee naar Vila gaan eten. Je wordt geacht uiterlijk acht uur. Bij Orstad Theater te zijn, als je er om 8 uur niet bent, dan wordt je kaartje doorverkocht. Want er zijn waarschijnlijk veel meer mensen die erin willen dan erin kunnen. En wij hebben afgesproken om uh, na de schrijfclub met wie wil uh, bij Fila te gaan eten. Wat kost het bij Fila? Drie, drie groten. En wat krijg je daarvoor? Voorgerecht, hoofdgerecht? nee, hoofdgerecht en toetsen. Maar het is prima, Vaak twee woorden gewoon. En kloosterfobie. En kloosterfobie. En Ja, ik ben er wel eens een paar keer binnen geweest. Het is een heel klein uh, zaaltje. En het is heel rokerig. En het is ja. wel gezellig. Esther, ga jij mee eten bij villa? Uh, Volgende ja, week? Avond, uh, krijgen we nog wat? Krijgen we nog wat? Ja. Hoezo? Nou, ik heb een geld in de week, dus ik is gewoon op oh, ja, nou, je krijgt voor het schrijven een tientje en de, de voorstellen krijg je aangeboden. Dan krijg je dan niet nog wat toe omdat je gekeken hebt. Het is uh, niet te lang per persoon, hè? het is een feestelijke avond, het is geen voordrachtavond van ons. En het, een, uh, het is leuk denk ik als het een beetje vrolijke teksten zijn of over... Uh, Grapjes over inloophuizen, dat soort dingen. We hebben een tekst die is van Herman, maar Herman kocht helemaal niet meer. Is, uh... Zal ik die voorlezen? Ik ben ook... Nee, Neen, ik heb hem een paar dagen geleden gezien. Ja, brood te... en ja, brood maken. En ik heb een paar dagen geleden Hij is kastiek. Hallo, ik zie het elke dag, hoor. Ja, Elke twee weken verschijnt het dak een thuislozenkrantje Z. En op de achterpagina, dus de graffiti-pagina... daar worden steeds gedichten die hier geschreven zijn... of, of verhaaltjes ja. gepubliceerd. Ja, dat klopt. Dat is een contract dat wij met het uh, Z-blad hebben. Dat wij uh, iedere veertien dagen leveren. Ja. Ja. En dat redigeer jij? Nee, dat doe ik niet. Daar hebben wij een redactie voor. Oh, ja? Ja, ja, ja, we hebben een uitgebreide organisatie. Als ze geschreven hebben, dan neem ik het mee. Dan maak ik weetboekjes en ik kijk alle stukken naar. Alle teksten. En ik geef suggesties voor verbeteringen en uh, soms wat inkorten. Sommige mensen schrijven heel uitvoerig of herhalen zich wel eens... En dat neem ik dan de week daarna mee terug, dat te bespreek ik met de mensen. En sommige mensen hebben iets van, je doet maar, ik vind het goed, ik hoef het niet elke keer te horen. Als dat dan goedgekeurd is, dan stuur ik het naar een typiste, die dat voor bijna voor niks doet eigenlijk. Dan worden al die teksten uitgetypt, die krijgen een nummer en dan gaan ze naar de redactie. Die bestaat uit drie mensen, deskundige mensen... Dat is uh, Koos Hagen bijvoorbeeld, dat is een leraar Frans. Dat is iemand die zelf ook wel schrijft. is een, uh, een vrouw, lerares Nederlands. En iemand die via de universiteit allerlei onderzoek in de dakloze zorg doet. Nou, die mensen lezen dus uh, al die teksten weer. En dan komen ze bij elkaar en dan gaan ze dus vertellen... welke ze dus plus, plus, plus vinden en welke uh, plus, min enzovoort. En die sturen ze dan ook naar de Z-krant. Wie betaalt dit allemaal, de Kantlijn? De redactiemensen doen dat helemaal voor niets. Ik word betaald gedeeltelijk eigenlijk. Ik werk bij Educatie Amsterdam. Dat is dus volwassenenonderwijs. En Kantlijn huurt mij voor drie uur per week in om dit te doen. Nou, dat is gewoon gigantisch veel meer werk. Vanuit mijn werk krijg ik dan ook nog wat uren, want het is een soort constructie die ze bedacht hebben. En uh, nou, zoals al die optredens die we doen, die doe je dus eigenlijk in je vrije tijd. Ja, maar dat is wel heel erg leuk. Wat geeft het jou, Anneke, dit werk? Want ik vind het heel erg leuk. Het is uh, heel erg leuk om met schrijven bezig te zijn. En ik vind dit ook een hele leuke groep mensen. Ja, ze zijn dakloos. Ze zijn wat uh, niet zo heel erg gebonden aan. Zo hoort het allemaal. Dat is ook niet helemaal waar. Want binnen hun eigen wereld hebben ze ook wel zoveel normen en waarden. Het zijn ook allemaal een beetje e eigenzinnige mensen vaker. Dat vind ik wel leuk. En mensen die hier komen zijn allemaal heel erg gemotiveerd. Dus dat is ook weer leuk. Ik vind wel, omdat je zo schrijft iedere week... en omdat zij natuurlijk alles opschrijven. je mensen ook wel heel goed kent. Niet over hun gedachtengang of hoe ze in elkaar zitten. En dat, uh, dat vind ik ook wel heel bijzonder. Ik moet ook zeggen dat je daardoor ook wel heel veel aan die mensen gaat geven. Omdat je... Ja, je bent toch heel close zo iedere week. Dus ze lijken heel open, maar er zijn stukken van het leven... waar ze het toch niet altijd over willen hebben... Dat, dat merk je ook wel, dat je dan zegt, ja, maar hoe was je dan toen zelf? En wat deed je dan precies in die fase? En dan, nee, dus ze hebben ook wel hun geheim, hoor. Ja, ja. Welke gebieden zijn dat? De jeugd of in de tijd dat het nog goed ging? Of? Ja, of vlak voordat het niet goed ging, ja. Maar ja, ik wil daar verder nu niet veel over uitweiden... want dat zijn natuurlijk dingen die mensen zelf moeten vertellen, ja. ja. ja. Ze zijn aan de ene kant heel open... Ja, ik denk wel dat ze meer open zijn... dan de gemiddelde mens die je tegenkomt. Dat geloof ik wel, ja. ja. Bramen plukken. Mijn leven is een struik met volle rijpe bramen. Elk besje als een lettergreep. Aarzelend grijpt mijn hongerige hand naar nieuwe woorden voor een onbekend verhaal. Maar dan, je wist het wel... die prik van eigenwijze dornen en dan de vloek, haast ongewild. Die struik te zien... roodpaars het vocht... bloed dat spontaan tevoorschijn komt. Je tanden en je lippen kleurt... je smaakpapillen streelt... en diep geraakte wonden heelt. Dat beleven geeft vrede en rust... De weervaller van geweld en vrevel wordt eventjes in slaap gesust. Ik kan het niet meer goed lezen. Hoe komt dat? Ik ben mijn articulatie kwijt. Ik heb, uh, denk ik, twee of drie keer een lichte beroerte achter de rug. Plus uh, wat andere kleine ongelukjes. Lenny. Je bent, je bent dakloos, is, is dat je eigen keuze? Ja, ja ik ben uh, mijn huis uitgelopen. Hard, heel hard. En uh, dat was op het moment uh, de beste keuze die ik kon maken. Hé hey Ernst, is, is het jouw keuze om dakloos te zijn? Ik ben niet meer dakloos. Ik heb sinds april 98 of 99, weet ik niet, zo dus nauw. huis. Maar ik ben drunk, hè? En junkies hebben ook al een plekje in het hart veroverd van deze mensen hier. Ja. Ik mocht blijven. Vind ik wel goed. Ja. Ik heb een moeilijk leven. Ik bedoel, elke dag scoren en zo. Ik dag toch doorgaan. En die betaling die je krijgt een tientje, het is echt de moeite niet. Maar het is wel een tientje waarvan ik mijn pakje check koop, weet je wel. Bedoel, het is net die dag in de week van maandag heb ik geen geld. Ik word wekelijks uitbetaald en zo. En dan kan ik toch een pakje check kopen. Ja. Dat is de oplossing van de hele week. Zo. Even naar de schrijfclub gaan, pak je checken halen. Ja. Maar gaat het dan om de checken of om het schrijven ook? Alleen maar om het schrijven. Het uiten van mezelf vind ik lekker. Ik ben... Uh, ja, er zal wel een naam voor zijn en zo. Het uh, wordt trots op mezelf of zo. Ik, weet niet. ik ben Ferry. En hoe lang doe jij al mee hier? Nee, wie ben jij? Ik ben Adeline. Oh, je bent Adeline. Hoi Adeline. Hoi, goed. Hoe lang doe jij al mee? Ik doe nu, denk ik, anderhalf jaar mee. En hoe kwam je hier terecht? Um, ik had er eerder van gehoord en het leek me heel flauw. Ja, geloof ik een dagloos en het, en het klonk me gewoon heel flauw. Dus ik had het eerder gehoord, ik ben nu vijf jaar dagloos. En na een jaar had ik het gehoord en ik dacht van, nou, niks voor mij. En hoe ik hier gekomen weet ik eigenlijk niet. Maar ik kwam hier en uh, ik, heb, ik vermaak me, ik leer, ik groei. Ik vind het leuke mensen. En uh, we doen interessante dingen Zomaar door. Ja. Ja. en zo maar door. Had je, had je voordat je hier kwam al iets met poëzie, met dichten, schrijven? Uh, ja. Maar het gekke is, ik, ik heb nooit kunnen schrijven of nooit kunnen dichten. Maar op een gegeven moment kwam ik vast te zitten. En vroeger was het zo, als je gestraft werd, dan mocht je niet meer uh, sporten en weet ik wat, dat soort dingen. Maar ik wilde niet werken. Dus toen heb ik een keer uit kwaadheid een gedicht... Mijn deur ging dicht. Dan heb ik pen en papier gevraagd. In de cel? Ja, ja in de cel. Dat heb ik uit kwaadheid een gedicht geschreven. En, en dat zal ik er nou over zeggen meteen. Uh, ik zit liever in de strafcel dan te werken. Accepteer mijn straf wel en wat ze beperken. Eenzame opsluiting met alleen de Bijbel te lezen. Maar ja, ik zal zo'n mafkees wezen... die zich als voorbereiding op het maatschappelijk verkeer... zo specialiseert in de leert. Ja? ja? Maar tot aan dat moment had ik eigenlijk... Het Sinterklaasgedicht gedicht ging mij slecht af. Ja, ik kon niet eens een gedicht schenken, hè, om het ja, zo maar even te ja, zeggen. En vanaf dat moment uh, wist ik van, er zit iets wat eruit kan vloeien... maar nooit echt ontwikkeld. En hier ontwikkel je. Hier leer je, ja. je leert schrijven, maar je leert ook als iets van iemand anders leest. Hoe hij dat doet, hoe hij met Jemagast oh, ja. en zo. En hier zul je nooit dat boek schrijven, nooit. Want je moet gewoon op een gegeven moment thuis zitten... en een jaar lang lezen, een jaar lang schrijven... en de, en de mensen voorleggen en weet ik wel wat allemaal. Dat, en daar is hier niet te weinig voor. Maar mijn ambitie is uiteindelijk... ik heb verhalen in mijn hoofd om verhaal te schrijven. Absoluut. Lees je ook? Ja, ik lees van mezelf erg veel, maar op straat natuurlijk niet. Het is me al drie, vier keer overkomen dat ik een boek op het bankje laat liggen. Ja, een wegloopt, net zo ja? ja. Nou, en dan zit je op de helft en dan, ja, dan ben je weer het boek kwijt. Het is me eigenlijk gestopt. Ik heb altijd boeken bij me. Ik heb nou ook boeken bij me. Maar het echte lezen, dat is, uh, is nou weg. Dat vind ik jammer. Ja. Ik lees het liefst twee boeken per week. En waar schrijf je over? Wat zijn je onderwerpen? Alles, alles. alles. Adeline, en dan zou ik over de naam schrijven. Ja, en, en, en, en hoe komt iemand aan zo'n naam? En, en, nou ja, goed, dat soort dingen. Dat, dat vind ik, ik zeg over alles. Ja. Als het voor mijn neus komt. Het, uh... Doe je ook mee aan die optredens? Ja, en met liefst want ik zit net op het lijstje te kijken. Ik ben degene die op alle, alle dingen komt, alle dingen gaat. Afschuimen, ja. Ja, ik leef vijf jaar op straat en dat is... Uh... was dat je eigen keuze? Uh, nee, absoluut niet. Ik ben door omstandigheden kwam ik op straat. En toen zei ik... nou. De niet de omstandigheden van drank en huurschuld met z'n allen. Maar als dat dan zo is, dan is het mijn keuze om het gevecht van de straat te leveren. En dat is wat ik doe. Dit jaar ben ik op het punt gekomen dat ik zeg, ik ga eraf. Ik ga er nu af. Ik heb de laatste twee uur zonder uitkering geleefd. Ik heb uh, gebedeld. Erg veel van geleerd. Hartstikke leuk geweest. Gewoon sociologisch onderzoek. Maar ik krijg uh, volgende week een nooduitkering. Ik ga een kamer zoeken. En, en een kamer is voor mij een kelder of een zolder. Zoiets wil ik hebben. En, uh, of een vrouw in huis. Het ideaal van de daglozen. <lacht> Voor mij is het allemaal sociologisch onderzoek geweest. Behalve als je natuurlijk uh, koud in je bedje ligt. Dan is er weinig sociologisch onderzoek uh, overgebleven. Maar er is je hebt gewoon heel veel geleerd. Laat ik het zo in één keer zeggen. Het is allemaal heel dicht op de huid. Je leert... Uh, ik, heb, ik heb, laat ik zeggen, mijn uh, is omhoog gegaan. Ja. Voor, uh, immuniteit immuniteit ja, ja, ja. Ja. voor agressie. Ja. Oh, ja. ja, ik heb zoiets van, nou ja, wat er nou tegen me geschreeuwd wordt, gebeurt over drie uur weer en over zes uur weer. En op een gegeven moment merk je, het is een manier van praten, het hoort bij de cultuur. Het is, het is, uh, de ene zegt, hotte te door, en de ander zegt, godverdomme, ze bedoelen natuurlijk hetzelfde. Nou, op straat wordt het meer geschreeuwd, dus je laat het wat makkelijker je. Terwijl vroeger nam ik het heel persoonlijk, heel gevoelig, en dat heb ik niet meer. Je, je krijgt een beetje een dikke huid, dat is wel heel goed. En dan had er hier iemand het plagiaat gepleegd. En, en hij, maar hij durfde niet meer te komen. Dus dan heb ik geschreven Oda aan André, zo heet hij. Domweg gelukkig door dapper geplagiaat. Ja? Hij had een gedicht gemaakt op ja, ge uh, Domweg Gelukkig. Nee, nee hij had, maar hij had een, gedicht, een bekend gedicht, maar hij één zin veranderd. Ja, ja. En dat, dat gebeurt. Op zich heb ik helemaal gemoeid mee. Dat Was dat dat gedicht tussen de benen van een vrouw? Die dat is, dat is Domweg Gelukkig ook. Nee, dat is van mij. Maar die vond ik wel mooi. Ja, maar hebben ze, ze hebben ook de tekst een beetje veranderd. Eigenlijk staat er... Uh, waar vond men ooit oprechte trouw? Dan daar, tussen haar benen, waar hij haar nam als zij zijn vrouw. Erg, oh, mooi, ja. Mooi. Ja. Dat is erg hier... mooi. Maar dat, dat, is doch, dat is plagiaat waar je iets aan toevoegt. Dus dat is geen plagiaat. Maar dat heet. Nee, nee, dat heet plagiaat citeren. Ja, nee, precies. Het is voor iedereen zo duidelijk dat dat gebeurt. Ja. Maar ik heb ook geschreven: het is een, een, een verhaal van de vader van Vondel. Die voer ik dan op als de eigenlijke schrijver. Vondel is degene die het nabeuzelde. De schrijfopdracht voor vandaag. Pak maar even je blaadje. Je kunt kiezen, je mag ze ook allebei doen. De eerste opdracht is. Jezelf tegenkomen. Je loopt op straat en je ziet iemand die je bekend voorkomt. Je bent het zelf. Uh, uh, uh, uh. Het kan jezelf nu zijn. Het mag ook jezelf jonger of ouder zijn. Of jezelf hoe je zou willen zijn. Of jezelf hoe je nou juist helemaal niet zou willen zijn. Maar je bent het zelf. Je loopt die jezelf, die je dus ziet, achterna. En wat gebeurt er? Als je deze opdracht niet wilt, om, want het is het wel best wel een beetje confronterende opdracht, denk ik, om uh, hè, zo alleen met jezelf bezig te moeten zijn. Kun je ook een uh, stuk schrijven of een gedicht uh, waarin de zin voorkomt. hier is het, hier is het. Veel plezier. Je, je hebt een lokkertje, hè? Ja, ja, ja, dat is een leuk grapje, want ik heet ook Lok. Ja. Ja. Ja, van het begin uit, ze hebben ze gezegd, die, die dak- en thuislozen komen hier werken. Wij uh, nemen de teksten in, wij laten de teksten typen... en uh, we gaan ook kijken of we die kunnen slijten. Dus die uh, dak- en thuislozen die werken hier eigenlijk... en die verdienen daar een tientje mee. En dat krijgen ze dus ook. En je zou zeggen, nou, ze komen hier eventjes uh, voor een tientje en een kopje koffie. En... Maar ze zijn allemaal heel hard bezig, hè? Ja, de meeste, niet allemaal, maar de meeste werken hard als ze hier zitten. Uh, het gebeurt wel heel vaak dat mensen dus, als ze voor het eerst komen, eigenlijk voor de tientje komen. Mensen die van schrijven houden, die uh, merken dat hier een sfeer hangt van er wordt gewerkt. En die gaan dan heel erg hun best doen. En die vinden het ook leuk. Dat tientje blijft altijd wel heel belangrijk. Maar het gevoel bij de mensen die hier langer blijven verandert. Want die hebben iets van, ik leer je iets en ik ben bezig. En je praat erover en je hebt hier een goede sfeer. En je doet tenminste eens iets anders. Als hangen en koffie drinken en een beetje leuteren. Dus dat tientje gaat ook iets meer naar de achtergrond verdwijnen. Ja. Alhoewel het natuurlijk voor een dakloze altijd heel erg belangrijk is. Ja. En mensen die echt alleen maar voor tientje komen... en niet zoveel willen doen, die komen meestal maar één of twee keer... en die komen niet meer terug. Uiteindelijk hou je hier een harde kern over, kan je zeggen? Ja, want we hebben nu uh, 30 mensen ingeschreven ongeveer. En gemiddeld zijn er dan een stuk of veertien... Nou ja, en daar komen dan af en toe er nieuwe bij. Die blijven. En er vallen weer eens wat mensen af. Er ja. zijn ook wel mensen die al lang erop zitten... die een verslaving hebben gehad waar ze vanaf zijn. En die dan iets hebben, ja, ik wil me een beetje uit dat circuit werken. Ik wil daar uh, niet meer uh, de hele dag in zitten. Of mensen die een huis krijgen en die dan ook langzaamhand afvallen... Ja. mensen ook als mensen met wie het steeds slechter gaat... en die daardoor de discipline niet meer opbrengen. Ja. Ja. Uh, Esther, hoe, hoe belangrijk is voor jou het tientje? Ja, nou, de laatste tijd wel. Ja, nee, ik heb nog maar 25 ja. op de zak gehad. Ja. Ik heb weer wat uh, maatschappelijke leerprocessen gediend... wat me dus weer van uh, een, een, een poot heeft uitgerukt. Uh, ja. Want de daklozen onderling, die stelen niet, naar nou, vergeet het maar. Echt waar? ja echt vijf paar schoenen in een half jaar. Zoveel paar lenzen. Ja, je kan je haren wel uit je kop trekken. <laughs> ja, dat is niet leuk. Gaat het zo? Zit je niet een beetje? Pak dat bij wat een mazzel. Jezus is geboren, de koning is gezwicht. Maria stond te zweten, in gods aangezicht. De parel van haar gezicht neergedropen. Paar mantig in haar buik ontloken. Kinderkeer in de kribben gekropen. Al dus als zoon begonnen... Tot het kwade bloed in de tempel was geronnen. Niet alleen om daar aldaar de mensen tot fatsoen te lopen. heeft hij met zijn discipelen de halve aard omlopen. om uiteindelijk uw ziel met zijn bloed vrij te kopen. Nee, niet door hem op te knopen, maar aan het kruis. Daar hangt hij dan als intermediair boven een huis. Wat een mazzel. December 2000, ja, Esther. Ik vergeten. Ja, deze is ook vergeten. Ik weet niet of je die van mij nu in de krant hebt gelezen. het krantje achterop. Dan hebben ze weer die ja. hele tekst verbouwd. En de hele oh. ritmeester uit en de rijm. En, uh... Ja, jammer dan. Maar deze is ook maar oorlog. De waterval tingelend stroomt die naar het dal. Fris, vredig, geurige gevarens, ditmaal een val. Iemand uit de grote stad was het die dat beval. Waar we zongen en lachten, kijken de mensen met ogen bitter als graal. Iedereen volgt het nieuws. Alle ogen gericht op het beeldscherm. Soldaten lopen door het land als een zwerm. Overal liggen mensen in de bergen. Voor dat hele gedoe hebben ze een term. Onderaan de waterval, daaronder in het dal, zwommen we en hadden we zomaar zo'n bal. Nu komen we daar niet meer, want dan hoor je een harde knal. Dat doet heel erg zeer, daarvoor zijn wij te teer en lopen kun je dan ook net als mijn opa niet meer. Die zich vreet. Ja, ja, nee, ja. ja, Mooi. Ik heb het in de X-vorm geschreven, vanuit ja. kinderogen. Ja, ja, ja. Dus is het echt, eh... Uh... je nog drie tegen vrouwen bent. Ja. is nou, ik zag een plakkaat uh, bij inloophuis, dat je een tientje kon krijgen. En dat was net in mijn arme periode. En ik uh, denk, ik ga erheen. Waar kom je oorspronkelijk vandaan? Ja, ik ben een beetje een Brabander uh, op weg naar de hemel. Maar nog even in Amsterdam gestopt voor de mensen van plezier. <lacht> de, de kern van je gevoelens kun je hier goed in kwijt. Je maakt allerlei dingen mee die andere mensen niet meemaken. En dat. Uh, Lekker om op te schrijven. Ja... Je zit in een milieu waar ook wel ze een grappige kanten in zitten. Vooral voor mezelf, omdat ik niet verslaafd ben. Dus ik, ik, ik ben meestal de eerste die nog geld heeft als de andere geen geld hebben. Maar je, je maakt het allemaal wel mee. En uh, ja, ik, ik vind dan uh, dat wel leuk te beschrijven. Want ik zeg altijd, tussen de hoogtepunten zitten altijd wel dieptepunten. Maar er moeten ook vooral hoogtepunten te, tussen zitten, weet je niet? En uh, er wordt vaak uh, overal tegen aangeschopt. Ik probeer een beetje het, het, het leven zo als een grapje te zien. En ook te kort. Van het leven. Ik zeg, je bent uh, heel wat langer dood in zijn leven. Hè? Want ik zeg wel eens één orgasme en dat was me. Het is, is voor leven met eeuwigheid is het niks. En ja, dat vind ik wel leuk op papier te zetten. En ja, de rest vind ik het een beetje als baren. Je, je, je kunt de kind baren als vrouw, maar je kunt niet bepalen hoe het eruit ziet. En dat is bij mij ook. Na twee weken lees ik mijn eigen gedicht en denk, hé, hey, ja, is toch leuk. Maar ik vind het wel leuk dat ik hier daarna nou zo'n een beetje een kraamkamer heb. Ja, ja, ja. ja. Ja, en het is van hoog tot laag, hè? Vincent van Gogh, die, die, die schilder, was hetzelfde leven had hij misschien als ik nou. En later werd hij beroemd. En misschien word ik later ook wel beroemd, maar ik wil eigenlijk... Ik schrijf onder de naam Bermbrand. Ik gebruik, ik gebruik de, dus de klank van Rembrandt, maar een Bermbrandt, als je nu op tijd blust, wordt een groot vuur. Net als Oprah Winfrey, gebruikte je naam Oprah, die sound. En Ja, zo, zo vind ik, dat, ik vind het een leuke hobby, ja. ja. En je krijgt er geld toe. <laughs> En wat wat spreekt je aan in schrijven? Wat vind jij er lekker aan? Uit, ik kan alles zeggen wat ik zeggen wil. En dan wordt het wat mij gedaan en zo. En dan, uh, alles wat ik zeg wordt uh, even verwerkt of zo. Er wordt over nagedacht. En het gaat weer door. En kijk jij op de dakloze krant die weer uitkomt of je erop staat? Ja, ja. ja, En wat voel je dan als je er weer staat? Heel goed, heel goed. Tof voel ik me dan. Ja, is fan. Deze taal, deze woorden die we lezen, denken ons. Begrijp ik? Niet. Er is geen woord voor of tegen. Nu scheiden onze wegen. De mens, zijn automobiel en geld is afgelopen. Het verhaal is verteld. De revolutie is eens dus een fiets. Dus welkom op de planeet van de apen... Klap in vier handen en ga lekker slapen. Mooi, die ken je uit je hoofd. Ja, die heb ik zo vaak voorgelezen. Nou, nog een gedicht dan. Ja. Een halve kilo kaas, reeds aangesneden helaas. Een videotape met Tirolse meiden, zelfs een apparaat om hem af te spelen. Zo goed als ongebruikt, gekocht in, voor een tientje in een dolle bui. Ook nog een autoradio met afneembaar front. Allemaal dure spulletjes en mijn hond. Maar die is niet te koop. Zeker niet. Ik trek nog liever mijn jas of broek uit als ik een tientje zoek. Helaas, alles wat ik heb is waardeloos, omdat ik een leven zonder geld verkoos. Maar ik heb geen spijt dat ik niks heb gedaan. Ik heb gelukkig geen melkertbaan. Nou, zoals je ziet, mijn gedichten, dat zijn meer rijmsels. Ik schrijf, ik schrijf, ik schrijf het liefste uh, verhalen. Maar ja, om nou zo'n heel verhaal voor te lezen. Het is ook... Uh, weer uh, zo so, so lang. Ja. Zo zijn er dagen, je kan er niet naar vragen... ...verschijnt er opeens een mooie vrouw... ...zo eentje die je wel hebben wou. Voor de radio, de KRO... ...je weet wel die omroep van... ...het gevoel dat je wil delen. Maar mooie vrouwen zijn meestal al jong vergeven. Daar moet je dan mee leren leven. Het is nu carnaval, dus zingen we... ...dan mag je alleen maar naar... Mee zeiken, sorry. Maar aankomen niet. Jammer. Dan uh, zegt die zin nog eens over. Daar mag je alleen, maar mee zeiken. De zaak is, sorry. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> maar aankomen niet. <lacht> dat heb je nou zo eventjes gemaakt? Ja, dat staat even, even ertussen. Dat denk ik, dat moet ik even zo. <lacht> Ook nou, ben zeer vereerd. Ja, <lacht> graag dat was Bermbrand. En uh, ik weet dat Bermbrand nog steeds uh, de kantlijn bezo bezoekt. Elke maandag, geloof ik, in de Nassaukerk in Amsterdam. Het uh, schrijfclubje van uh, uh, de kantlijn. Van de, de het dak- en thuisloze kant, het Z-magazine. Uh, dit was een opname uit, ja, je kon het horen. Het is een beetje gedateerd. Melkertbanen, wie weet nog wat dat zijn. En gulders hadden ze toen nog, hè? En tien gulden was het, geen tien euro. Het was 2000. Oké, okay. dit ter vervanging van een, uh, een, een interview wat ik uh, wel als podcast ga, ga uh, plaatsen op uh, de website van Radio 1 en uh, and whatever. Maar dus om een of andere reden hier niet is aangekomen via internet. Ah, het, ik, ik had hem. Simonke de Jong, hè, die studeerde eerst filosofie en kunstgeschiedenis... in Amsterdam, Italië en Engeland. voordat ze zich ging toeleggen op het maken van documentaires. En ondertussen heeft ze al aardig wat prijzen en nominaties op haar naam staan. En afgelopen ITVA ging een bijzondere documentaire van haar in première... en het werd gelijk een van de publieksfavorieten... die Only Son heet. Die. En die gaat over de familieverhoudingen binnen een Tibetaans gezin... dat leeft op uh, verschillende continenten. Het is een bizar verhaal. En de Only Son, de enige zoon, dat is Pema. En in de documentaire hoor je uh, ook zijn verhaal... En gedachten en in de voice-over. En, en nou, ik vroeg Simonka hoe ze aan deze jongen en het onderwerp kwam. Het werd een heel leuk gesprek. Dat heeft u dus nog te goed. Uh, maar ik wil nu vast uh, uh, toch zeggen uh, dat u naar uh, die prachtige documentaire moet gaan kijken over familieverhoudingen, generatieconflicten en enorme contrasten in levensstijlen die binnen gezin kunnen bestaan. Globalisering, ook zo'n fijne. Goed, het is een bijzonder verhaal. Het is goed verteld en mooi in beeld gebracht door Simonka De jong. En komende week is het te zien in het filmtheater in uh, Hilversum in De Lieve Vrouw in Amersfoort, in de Verkaderfabriek in Den Bosch... in het Filmhuis Den Haag en de lantaarnvenster eh, in Rotterdam. En volgend weekend, 13 april, draait Only twee maal... als onderdeel van de Best of Itva-tour in de, in de Bali. Goed, break. Uh, politieke gewe so, uh, sociale geweten van Engeland... en uh, dat al vanaf het einde van de jaren zeventig vorige eeuw... heeft hij nu weer platen. Fijne. Uh, dit nummer vind ik leuk. Uh, bij hem is het glas ook altijd halfvol. To the misbegotten merchants of clun. Look into their crystal balls and prophesy our doom. Let the death knell chime, it's the end of time. Let the cynics put their blinkers on until star decline. Don't become demoralized by this chorus complaint. It's a sure sign that the old world is terminally quaint. Tomorrow's gonna be a better day No matter what the siren voices say Tomorrow's gonna be a better day We're gonna make it that way the pessimistic populace to harbor no doubt that every day we make our way to hell in a handcart and the snarky said we're snapping to get anyone who sticks their head above the parapet oh don't be this baby don't be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 Op een of andere manier doet me ook aan Elvis Costello. Denken, hoe hij dit liedje zingt. Billy Bragg, ik ben een fan. Het Nederlands Studentenkamerorkest timmert als van houdt hard aan de weg. En het is ook dit jaar weer gelukt om een, een kleine tournee door Nederland te organiseren. Van Groningen tot Heerlen en Nijmegen tot Amsterdam. Uh, voorzitter van het NESCO, Aglaya Fischer, uh, dit jaar uh, voorzitter, uh, stelde haar Master Urban Environmental Management een jaar uit om zich volledig op dit tournee te storten. En dat was een hele kluif, want uh, ze hebben niet zomaar een stuk gekozen. Nee, ze wagen zich aan de negende van Beethoven. Full blast, dus met een enorm koor en met solisten. Nou, dat betekende samenwerken met anderen, hè, met koren en, eh, nou goed, en zo. En eh, gezien de boodschap van Beethoven, middels het gedicht van Schieler, hè, aan die freude, eh, was het thema broederschap snel gevonden. Ik sprak met Aglaya en dirigent Harmen eh, Knossen. De negende van Beethoven. Dat je het nog durft. Ja, ik weet ook niet of ik het nog durf, maar we gaan het wel doen. En waarom wil hij dat zo graag? Nou ja, ik ken, het, ik ken het stuk al heel lang en ook uh, vrij goed. Uh, ik heb het altijd uh, in mijn jeugd gehoord en mijn vader zette het vroeger op. Ja, het is een heel bijzonder stuk. De vier delen zijn krankzinnig en het laatste deel is een soort symfonie op zich. Met opeens zanger bij en uh, ja, dan barst het los. En uh, als klein meisje vond ik dat gewoon heel indrukwekkend. Het wordt niet voor niks niet vaak opgevoerd. Want het is natuurlijk ongelooflijk, erwijs het echt helemaal wil uitvoeren. Ja, het is echt een, een groots werk... Het is niet makkelijk om uh, alle partijen bij elkaar te krijgen... want het is dus een, uh, een orkest, maar ook een groot koor en vier solisten. Uh, het zijn geen makkelijke partijen, het is, uh, maar daar, daar kan Harme nog veel meer over vertellen... maar het schijnt dat Beethoven echt heeft geëxperimenteerd met uh, ja, wat er eigenlijk mogelijk was voor, voor zang en orkest... en er echt passages zijn die uh, bijna onspeelbaar moeilijk zijn... We hebben nu net nog groepsrepetities gehad en nog gewerkt aan de loopjes, zoals dat heet. Als je hele snelle stukjes hebt die, uh, nou ja, die in een bepaald ritme heel snel moeten gebeuren. Uh, daar hebben we nu net nog aan gewerkt. En uh, nou, het blijft spannend. We kunnen het wel. Maar als je dan midden in het stuk zit en, en dan komt zo'n moeilijke passage eraan... Dan, dan zie je hem aankomen en denk je, oh, nu komt dat stukje weer. Oké, okay, oké, okay, we gaan ervoor. En... Dan is er maar hopen dat je hem helemaal perfect doet. Ja. Uh, we organiseren dit project met uh, zes studenten. We zitten samen in het bestuur. En iedereen heeft eigenlijk zijn eigen functie. Ik ben al voorzitter, dus ik ben eindverantwoordelijke. En uh, ja, leid ook de bestuursvergaderingen en heb het, het, het ja, totale overzicht dan. En ik vond het inderdaad veel te veel om daarnaast te studeren. En ik ben ook wel heel blij dat ik dat niet heb gedaan. Dus je hebt een jaartje ertussen uit en om helemaal te besteden aan dit waanzinnige project. De NESCO met de negende? Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb nog wel een baantje uh, daarnaast waar ik natuurlijk mijn geld mee verdien. Want ja. ik verdien hier niet mee. Dit is echt uh, omdat ik het leuk vind. Ja. Jullie doen niet alleen uh, Beethoven, maar ook? We spelen ook twee werken van de Estse componist Arvo Pärt. En dat is een hedendaagse componist. Uh, totaal andere stijl dan Beethoven. Uh, ja, teruggegrepen op Gregoriaanse kerkzang eigenlijk. En uh, dat heeft hij zelf Tintinabulli genoemd. En dat is ja, bijna, bijna religieuze muziek, maar heel mooi om het programma mee te beginnen. Ja. En je hebt een thema bedacht. Ja, dat, met de negende is dat natuurlijk inderdaad, nou, vreugde of vriendschap? Ja, het thema is, is broederschap. Hè. Alle mensen weer een broeder is uh, de boodschap van dat gedicht, dat beroemde gedicht van Schiller, wat Beethoven op muziek uh, heeft gezet. En uh, we hebben dit thema wel door onze hele tournee verweven. Twee werken voor de pauze. Het eerste werk is voor alleen een strijkorkest en een bel. En dat heet Cantus in Memoriam Benjamin Britten. Dus opgedragen aan een andere componist. Nou, dat vonden we best wel van broederschap getuigen. En dat tweede stuk heet Fratres, en dat is Latijns voor broeders. Dat past er mooi bij. En, en dat thema broederschap komt dan steeds weer meer terug. Want we hebben bijvoorbeeld laatst ook weer bedacht dat het heel leuk is... dat je voor de pauze die strijkers apart hebt en de blazers apart. Want dan kun je ook naar elkaar gaan luisteren. En dat is meestal niet het geval in zo'n orkestproject. Je speelt meestal alles samen... Uh, dus dat was ook wel iets heel bijzonders. En daar, daar verheug ik me ook heel erg op... om de blazers te gaan horen bij het stuk waar ik niet in hoef te spelen. Dat je ook voor elkaar speelt eigenlijk weer. Uh, Harmen Knossen, dirigent. Hoe is het om uh, de negende te doen? Is dat een droom of is dat zoiets van... Oh my god, een nachtmerrie. Ja, een droom is het niet en het is ook geen nachtmerrie. Nee, het is beide niet. Het is gewoon iets wat uh, gewoon, uh, is uh, ontstaan. In, uh, dat Nesco kende ik van 2011... Toen we de zesde de pastorale hebben gedaan en liederen van uh, Mahler en wat boek stukken. Het was overigens net zo intens hoor, vind ik persoonlijk. Alleen dit is ook organisatorisch een behoorlijke kluif gewoon. Maar dat ja, ja het, is, het, is, het is gewoon ook weer gewoon wel een stuk muziek natuurlijk. Is het moeilijker dan gemiddeld? Sommige dingen niet, absoluut niet. Verder van. Uh, het heeft natuurlijk ook een beetje de, de naam van, van, van, van een grote muziekkathedraal in de geschiedenis. Als je heel kritisch kijkt, zijn er dingen die heel speelbaar zijn. Die heel, qua vorm... Het is een hele interessante vorm natuurlijk. Dat is natuurlijk sowieso in, waanzinnig interessant met Beethoven. Hoe vaak hij iets etaleert en later weer... Uh gaat omspelen of omzingen in dit geval. Dus de vorm is, is een, heel, een heel groot voordeel voor ons nu. De vorm, daar hebben, ja. ja, hebben, uh, hebben we ook al over gesproken. En, en het is in zoverre best wel duidelijk wat hij heeft gedaan. Het is natuurlijk wel krankzinnig in de zin van ja, wat hij van die zangers vraagt. En, en, en, in welk opzicht is dat krankzinnig? De hoogte, de setting, de ritmes. Als ze op den de duur iets gaan omzingen, omspelen in achtste noten. Het lijkt wel een soort van... Ja, als, je, als, je, als je het visueel zou zien op papier... is het net een uh, xylofoonkwartet wat ze zingen. En Ik zie het gewoon als een, als een symfonie van drie delen... met een cantate als vierde deel. Ja. Dus het is waanzinnig interessant. En Om je, oh, even op je eerste opmerking terug te komen... het is natuurlijk wel heel interessant om daar gewoon eens, uh, te mogen, aan te mogen werken. Ja. Ja. En Nederlands studentenkamerorkest... zijn die mensen allemaal goed genoeg... Dat moet je je eigenlijk afvragen bij elk stuk wat een amateur gaat spelen. Ben je goed genoeg? Dus dat is niet alleen maar, dat appelleert niet alleen naar nu, maar gewoon ben je goed genoeg om, weet ik veel, de Radetski-maars te spelen? Want dat zal met een professional altijd beter klinken dan met een amateur. Nou ja, ja en nee. Nee, je zult nooit goed genoeg zijn natuurlijk om dat goed te spelen, om dat koraal in te zetten. Maar dat zal een lid van de Wiener Philharmonie kunnen, die zal er ook nog steeds mee bezig zijn. Um, dus in zoverre is dat gewoon voor, voor wat voor niveau je ook hebt, is dat een uitdaging. Het is voor de, voor de mensen heel leuk om de kans te krijgen om hier eens aan te, ja, aan te mogen werken. En, en ja dan doe je natuurlijk wel eens je ogen dicht of zo. En, en van hé, hey, dat is niet helemaal in de haak. En, en, uh, ja, dat is natuurlijk wel waar. Maar dat mag, uh, laat ik het maar heel plat Hollands uitdrukken, uh, dat mag de pret niet drukken. En hoe is hij als, als dirigent? <laughs> nou, ja, ik vind dat Harmen heel goed kan werken met jonge mensen, met studenten. En er, er heerst een hele fijne sfeer in het orkest. Uh, ik zou willen zeggen streng, maar rechtvaardig. Ja, je bent heel duidelijk in wat je wil en je kan het goed uitleggen. Veel metaforen, maar hele, hele duidelijke metaforen. Dat je meteen doorhebt van uh, je hoe je het wel hebt. Noem eens een voorbeeld. Nou, wat wel een mooie quote was van het repetitieweekend... is dat je op een gegeven moment zei... ja, je moet die achtste meer spelen als een, uh, als een droge Groningse worst. Heb je dat gezegd? Ja. Het, het haar uit Sneek, die zei dat. Ja, ja. ja ik, heb, ik heb dat met uh, droge uh, kruidnagelworsten. Ja. ja, ik weet niet. Metaforen werken vaak wel goed omdat mensen natuurlijk allemaal uh, een fantasie hebben en een idee. En dan sla je even je linkerhand over of het technische aspect... wat er natuurlijk wel degelijk tussenin zit. Ja, ja. Maar dat werkt bij dit soort gasten heel erg goed. Die hebben dat heel goed, uh, goed, goed, goed. Die zien dat heel goed. Je ja. hebt natuurlijk ook heel veel ervaring met, uh, met jongere orkesten. Met... Nee, relatief weinig. Ik heb het Nesco gedaan in een tijdje. Het Zweling uh, Orkest, toen ik uit China terugkwam. Maar uh, het is niet zo dat ik echt een uh, ervaren jeugdkinder uh, nee. ben of zo. Ik, ik, ik zie ook geen verschil, hoor. Uh, of ik nou met ja, deze mensen werk of met Chinezen. Of, uh... Ja, hoe was het in China? Nog even tussendoor, want het is toch wel uitzonderlijk. Daar heb je zes jaar gezeten? Ja, nou, twee woorden, ook hectisch. Het was genoeg na zes jaar. Ja, zeker weten. Ik woon terug naar Europa en ja, het is, weet je, muziek is gewoon muziek. Wat mijn uh, les is geweest van al die reizen, uh, al die landen waar ik heb gewoond, is dat mensen eigenlijk allemaal maar uh, eigenlijk willen ze allemaal als hetzelfde. Dus uh, ze willen allemaal gewoon uh, comfortabel kunnen leven en uh, zich goed voelen. Dus als je nou communist bent of Pekinese Limburger of marinier. Eigenlijk wilden ze allemaal hetzelfde. Oh ja, ben je dat nog steeds? Een ma majoor bij, bij de Marinekapel? De de Koninklijke Marine, ja. Ja, het is natuurlijk een heel goed orkest. We spreken over eigenlijk misschien wel een van de beste Blaasorkesten ter wereld. Uh, dat weten we in Nederland niet zo goed, maar dat is wel degelijk een ongekend hoog niveau. Het zijn ongelooflijke professionele mensen. Eigenlijk is de Marinierskapel, de Koninklijke Marine, het beste orkest ter wereld. Omdat de, de, de drie klanken en de septiemakkoorden ook stemmen als ze buiten staan en als het hagelt en regent. en dondert en sneeuwt. En dat is echt zo. Ja, maar één vraag. Moet je daar nou ook uh, gewoon een mariniersopleiding voor doen om daar majoor te worden? Of ben je alleen een muzikaal uh, majoor? Ja, ik ben een soort van uh, knuffelmajoor. Ik ben natuurlijk geen echte marinier. Dan zag ik er ook, uh, <lacht> zag ik er ook een beetje anders uit. Die jongens die echte, die echte mariniers nee, dat is een heel andere vrouw. En wat zijn de plannen van het uh, Nesco hierna? Want jullie hebben een jubileum volgend jaar? Ja, volgend jaar bestaat Nesco 50 jaar. Dus dat wordt een uh, groot feest. En we hebben ook een hele leuke dirigent voor volgend jaar. Maar ik wil best verklappen wie dat wordt. Dat wordt Gijs Lenaars. En uh, ja, Rising Star, die we graag, uh, graag erbij hebben volgend jaar. Nou, nog even zeggen wat die muziek jou geeft. Wat is dat? Ja, ik, ik, maar ik kan dat niet in woorden omschrijven. Maar dat is precies waarom je muziek nodig hebt. Muziek, ja, met muziek kan je alles beleven wat je met woorden tekortschiet. Wat je misschien in gedachten... het is ook weer anders dan gedachten. Ik weet niet eens hoe ik het moet uitleggen. Het is heel bijzonder om muziek te maken. En als je samen met mensen muziek maakt... en je, zit allemaal, uh, je bent allemaal uh, online en precies bezig met... Je helemaal geven voor die muziek en erin zitten en communiceren met elkaar. Want je moet, moet met elkaar in contact zijn. Als dat gebeurt, dan stijg je echt werkelijk boven jezelf uit. En dat is zo'n bijzonder gevoel en fijn om dat te doen en mee te maken. En als je dat ook kan overbrengen naar, naar je publiek, dan, dan is dat gewoon fantastisch om te doen. Ja, u hoorde Aglaya Fischer en Harmen Knossen... voorzitter en dirigent van het Nesco, het Nederlands Studentenkamerorkest. Hun tournee is vanmiddag van start gegaan in Sint-Nicolaas-Ga... en morgen, dinsdag 9 april, zijn ze te horen in de Martini-kerk... in Groningen, woensdag... 10 april in Nijmegen in de Stevenskerk. Donderdag 11 april in Leiden in de Hooglandse Kerk. Vrijdag 12 april in de Geertekerk de in Utrecht. En het NESCO steunt al jarenlang uh, Stichting UAF voor vluchtelingenstudenten. En ze gaan dit jaar daar betekenis uh, aan geven door met de band te gaan spelen. Uh, met de, allemaal. Uh, op zaterdag in, uh, ik geloof in Heerle, een concert te geven. Een bijzonder uh, concert. En uh, dan zondag 14 april staan ze in het muziekgebouw aan het Ei in Amsterdam. En er wordt samengewerkt met toonkunstkoor Becker uit Groningen en het vu En dus vier solisten, professionele zangers. Nou, heel, heel onerbiedig, u hoort het al, echt Radio 1 -achtig. Het slot van de negende, uitgevoerd door het Concertgebouworkest en het Groot Omroepkoor.